...hebben ze me die bloemetjes gebracht en, en... bij het wisselen van de wacht... ...een Psalm voor me gesproken. <tie> oh. Heb je het benauwd? Oh ja, dat kan ik niet ontkennen. Wie heeft die kruimels daar neergelegd?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 We, we, we hebben al een huis. Ja, maar dat is een huurhuis. Koophuis is op de duur veel verdeliger. Ja. Jullie zouden maandag eens mee kunnen gaan. En verplicht je dat niet? Goed. Hoe laat is dat? Hoe was je college? Dat was bijzonder uit